Ze zaten op een houten boot die vlak voor de kust zonk. 240 mensen zijn gered. Naar de andere emigranten wordt gezocht met helikopters en reddingsboten. De vluchtelingen die nu veilig zijn komen vermoedelijk uit Afghanistan. Op de A76 bij Heerlen zijn vannacht vier mensen gewond geraakt door een dronken vrachtwagenchauffeur. De man uit Bosnië-Herzegovina ontdekte dat hij verkeerd reed en besloot te keren. Twee automobilisten zagen te laat dat de truck dwars op de A76 stond en schoven er onderdoor...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 Een beetje het lont in het kruidvat steken, denk ik eerlijk gezegd. De laatste tijd duiken de berichten van nou ja, foto's en allerlei materiaal op Facebook op... over de legendarische autosportcoureur of Wim Loos. Overleden in 1967 tijdens een ongeluk op de 24 uur van franco -Jean. En ik weet nog heel goed dat Willem van Dens en ik een documentaire over deze Wim Loos hebben gemaakt... En ook daar uh, zelfs nog het uh, ja, gesproken woord van uh, de man in hebben zitten. En aan het eind van die documentaire hebben we dit nummer gedraaid. En waarom? We love you. Ja, duidelijk dat, uh, duidelijker kan het niet van de Rolling Stones. Het heeft uh, alles te maken dat we de man dus eigenlijk ook niet moeten vergeten. En niet uit uh, de geschiedenisboeken moeten gaan gummen of wat dan ook. Uh, er zijn nog uh, gewoon een aantal mensen die uh, de herinnering levend houden. Uh, er is bijvoorbeeld op Facebook een, uh, een Rob Slotenmaker Memorial. Daar uh, kan je alles op nakijken wie bijvoorbeeld Slotenmakers pupillen waren. En daarin zie je dus ook uh, foto's. En materiaal van Wim Loos in de tijd dat uh, ze bijvoorbeeld uh, reden op, de, op het circuit van Zandvoort. Het oude circuit van Zandvoort met Alfa GTA. En die uh, gasten maakten toen nog uh, behoorlijk wat herrie, die, uh, die auto's. En uh, ja ze waren ook niet te verslaan, moet ik er ook bij zeggen. Allemaal uh, herinneringen bij dat nummer van uh, The Rolling Stones, We Love You. Het is uh, acht minuten over één uh, daarmee geworden. Dat, dat is nog wel een beetje een vreemde gewaarwording. Ik kwam dit tegen en natuurlijk niet alleen dat. Want het heeft ook uh, te maken met, uh, met iets anders. Uh, deze week uh, vierde een dame die de grondlegger is een beetje van de alternatieve radiomuziek hier in Zandvoort. Marianne Rebel werd 60 jaar. En is een vervent Rolling Stones liefhebber. Eh, niet eh, dat nummer wat zij eh, goed van vindt, maar ik denk, ja, laten we er dan eh, zoiets eh, van draaien. Pakken we in één vlieg. Eh, slaan we zeg maar eh, een vlieg in twee klappen of twee vliegen in één klap. Ja, zoiets is het. Ik maak er weer een hele een, een eigen tijdse versie van. Straks tussen 2 en 5. Ik zie het er alweer. Het is meer rugzak dan Lena. Dat, dat wel. Dus uh, straks tussen 2 en 5 zondag in Kennemerland, Ik vind het altijd wel leuk als je dat ziet. Maar goed, ze heeft ontzettend veel materiaal bij zich. Ik weet niet uh, wat ze straks gaat doen. Dat gaat ze straks ook wel vertellen, denk ik. Uh, misschien in deze uitzending nog. Toch? Of niet? Ja, oh, dat doet ze wel. We um, gaan uh, verder met, uh, nou ja, met uh, de muziek hier bij ZFM Standwoord. Ik zei al uh, dat ik uh, zo dadelijk nog ...iets ga bekendmaken van een groep uit Velzenbroek... ...maar zover is het nog niet. Dit uh, is een uh, groep uh, Rotterdammers... ...die bezig zijn om de wereld te veroveren... ...maar dan in uh, de Nederlandse theaters. Gaat ook uh, de komende week van start... Ik geloof in Amsterdam met een try-out... ...in uh, het... Uh, kleine theater, de, de kleine komedie. Dan gaan ze naar de Muzeval in Emmen en daar spelen ze dan. Deze groep is daarin te zien en dan heb ik het over de Cosme Carnival. De enige band die hedendaagse muziek verweeft met nummers uit de jaren zestig. En dit nummer dat heet Share the Love. We'll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 Dat waren ze. Houses was dat met uh, Faster, daar, uh, daar hebben we het dan over, 18 minuten over 1. En ik zei al, er was net een band, tenminste een band die uh, uit de buurt komt, komen uit Velsenbroek. Ze hebben meegedaan aan het Emergenza Festival. Dat schijnt iets Italiaans-achtig uh, te wezen. Ik, uh, ik heb het me laten vertellen. Uh, 16 januari uh, vandaag zou het dan zijn dat ze in Prato moeten uh, aantreden. Nou, wat dat, dat precies is, weet ik niet helemaal. Uh, er zijn uh, bands die daar aan meedoen. En een van die bands is Rarely Alive. Nou, ben ik een paar weken geleden ben ik daar achter gekomen wat voor een ja, band dat is. Ze komen uit uh, de buurt. Ze komen uit, uh, uit Velzenbroek, komen ze vandaan. En zij zijn uh, gene die straks in de halve finale terecht zijn gekomen. Nou, wil je weten wat, uh, wat dat nou precies inhoudt en wat ze nou brengen? Nou, dan zal ik nu eventjes gewoon goed luisteren naar de radio. Want hier zijn ze namelijk. Rarely Alive and Familiar Stranger. You don't give a fuck Het wordt omschreven als power-pop rock uit Velzen. En uh, Rarely Alive garandeert een uh, behoorlijke bas- en drumpartij en uh, vette gitarist. Nou, dat, uh, dat blijkt dan wel uit uh, dit nummer. Uh, namelijk, Familiar Stranger, de jongens uh, zijn doorgedrongen tot de halve finale, uh, finales van de Emergenza Festival. Schijnt zich af te spelen in uh, Italië. Uh, niet alleen in Italië, maar uh, ook in Frankfurt, Stuttgart, Parijs. Gotenburg zie ik ook nog uh, bijvoorbeeld staan. Uh, Turijn, Dublin, Hamburg, Madrid, Dublin. Ik dacht dat het Italiaans was, maar uh, dat blijkt dus uh, helemaal niet het geval te zijn. Misschien dat ik straks op mijn vingers word getikt van wat zit je nou allemaal te bazelen? Maar goed, dat maakt allemaal niet uit. Uh, zij zijn uh, uit uh, Velsen, Amsterdam. Tenminste, uh, Amsterdam wordt het omschreven op de website van Emergenza Festival. Maar dat... Uh, Waag ik te betwijfelen, want de band is een beetje uh, eromheen gebouwd rondom Nigel Wimmenhorst En die komt uit Velzenbroek. Dan zeg ik gewoon, het is een, ja, een band uit de buurt. Uh, de band bestaat verder uit Thomas Goudswaard, Nigel Kansen en Sander Stoop. Dat zijn uh, de andere heren. En de band is uh, geformeerd in 2008. En ze zijn uh, nu driftig bezig met uh, materiaal. Uh, het zijn... Uh, jonge gasten, zeker Nigel, die is uh, nog niet zo oud. Ik geloof dat hij uh, nog uh, bijna dat die nog 18 of 19 moet worden. Dus ja, het, het zegt natuurlijk nu al iets uh, over het uh, potentie van, uh, van deze band. Als je dit soort uh, gitaren of zo al kan bedenken, het doet mij toch een beetje sterk denken aan uh, jaren 60-materiaal, uh, eerlijk gezegd. Maar goed, uh, dat uh, laat ik wel over aan de kenners. Dit uh, was in oktober in het uh, Witte Theater zien komen uit het zuiden van het land. How are you now was dat van een groep uit het, ja, uit het zuiden van het land. Ik heb het over Jodie Moon. En ze waren in oktober van het afgelopen jaar waren ze te zien en te horen in het Witte Theater in IJmuiden. Daar hebben ze een optreden gegeven. En een van die nummers die een beetje bijgebleven is, is Who are you now? Dat was zeg maar het verhaal van deze Jody Moon. Dan uh, gaan we even eerder naar de week, want ineens uh, is het, was het zover. Ja, want ik zie hier inderdaad uh, staan, Caro Emerald, die wint de popprijs van 2010. Uh, pak even dat bericht er wel even bij, want het is wel uh, misschien interessant uh, hoe dat is uh, gelopen. Want de jury van de popprijs 2010, die was lovend over de Amsterdamse zangeres Caro Emerald. De popprijs wordt ieder jaar uitgereikt. Aan de artiest of band die de belangrijkste bijdrage heeft geleverd aan de Nederlandse popmuziek. Dat uh, overkwam dus Caro Emerald. Ja, als je op een gegeven moment records breekt en verbreekt. Van bijvoorbeeld Michael Jackson die uh, toch een hele lange tijd met zijn thriller op nummer 1 heeft uh, gestaan in de albumlijsten. En jij komt eraan met een, uh, met een album en je, uh, je kleppert daar overheen. dan lijkt het me toch wel voor de hand liggend dat je dan op een gegeven moment wel uitgekozen wordt tot uh, een van uh, de beste mensen van het jaar 2010. Dat, dat overkwam Caro Emerald dus. Um, eerder terug over die Radio 1. Want Radio 1 is uh, de nationale zender als het gaat om nee, informatie. En ze hebben in de nacht gehad een, uh, een programma van Wakker Nederland. En wat gebeurde er nou? Daarin was een dame te zien die de grote prijs van Nederland uh, in 2008 heeft uh, gewonnen. En dat... dat overkwam Fabiana Dammers. En uh, zij is dus degene geweest die, die daar uh, een optreden heeft gegeven. Vier nummers uh, werden er gespeeld. Onder andere uh, Blinded, Can't Say No, All This Craziness... maar ook toch altijd dit hele mooie nummer. Volgens mij uh, kennen we dat allemaal wel. Roundabout Town.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 So when I got back, he laid on my floor and he kicked on my door In his underwear with his hair all messed up Saying I gotta stop He says, you, you got, got the sun, and everything you want You, you got, got dreams in your head and the in your bed But it's never enough I know I can start Moving on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 En op een dag verscheen ineens Michael Jackson bij niemand minder dan Paul McCartney op de stoep. En toen zei hij tegen Paul McCartney het volgende. I'm gonna buy all your songs. Nou, en dat heeft hij dus ook gedaan. En wat uh, deed hij ermee? Hij heeft op een gegeven moment dit nummer had hij gecoverd deze Michael Jackson. Maar ja, het blijft natuurlijk leuker om het origineel uh, te horen van de Beatles. De heren... Uh, Beatles dreven eigenlijk toch op de, de genialiteit van Paul McCartney en John Lennon. Uiteraard heeft ook George Harrison hier en daar een nummer geschreven. En zelfs Ringo Starr heeft dat ooit eens gedaan. Dus dit is niet helemaal vreemd. Bovendien is er een, ook een beetje beroering geweest. Een paar weken terug zag ik op de televisie dat er wat, ja, wat, wat mensen waren in... ...een van de straten waar uh, Ringo Starr is uh, groot geworden. Nou, ik zou bijna zeggen... ...gooi dat hele huis een zootje maar plat... ...want uh, er is voor de rest geen dron te beleven in die, uh, die wijk. Het, het wordt alleen maar eerder slechter dan dat het beter wordt. Maar ja, het schijnt een hele bedevaartsoort te zijn... ...van allerlei Beatlefans... ...die het geboortehuis van Ringo Starr willen bezoeken. Dus, maar ja, ik weet niet wat uh, de drummer er zelf uh, van uh, vindt. Uh, Ringo is tegenwoordig uh, nu uh, 70 geworden... En uh, maakt een beetje een rustig leven, of leidt een beetje een rustig leven. Dat in tegenstelling tot Paul McCartney, die nog af en toe nog wel eens een optreden doet. En uh, de oude baas, nou, oud, ja, hij loopt toch al, ook al tegen de 70, deze Paul McCartney, maar die is nog redelijk actief. En zo één keer in het jaar uh, treedt hij nog eens voor de stad, Liverpool, op om een gratis concert te geven. Dus dat uh, gebeurt nog regelmatig. Daarvoor hoorden we een dame hier uit de buurt. Uh, ik mag het bijna zeggen. Ze komt uit de Muiden en ze heeft een uh, radio optreden van, uh, van deze week al achter de rug. Bij Wakker Nederland. Uh, S'nachts uh, was dat. Het programma nog steeds Wakker Nederland. Tussen 2 en 4. En daar zijn een aantal uh, dingen nog uh, terug te vinden op de Radio 1 website. Ik zou we eens even uh, gewoon nakijken wat er uh, is. Gewoon simpel met een gitaar en gewoon leuk spelen. Dat uh, deed Fabiana Dammers uh, in uh, deze weken bij de Radio 1 studio. Dus dat uh, hebben we even in het blokje van twee gehad. Gaan we weer uh, terug naar de muziek uh, zoals die nu zou moeten klinken. Dit betekent dat uh, een band die ook misschien in een theater zou kunnen staan, zou ook niet meer staan eerlijk gezegd. Uh, Mary had a little band in two way road. I don't know where to start. Every time we end up in conversation, I always skip the hardest part. The hardest part. The hardest part is what you do. Toevallig gewijs nog in mijn uh, Platenkoffertje zitten Dit, uh, dit, uh, dit werkje van Caro Emerald Ja, toch wel het, uh, Er zijn altijd, uh, de wonderen zijn de, de wereld Nog niet uit En dit nummer, Bag It Up, daar begon het natuurlijk mee En ja, ze heeft dus de popprijs gewonnen Van uh, 2010 Verbaast me ook niks, er zijn vier tracks Ook uh, van dat album afgehaald uh, uh, dan moet ik alleen even kijken. Dead Man bijvoorbeeld is, uh, is er eentje. En dan dacht ik ook A Night Like This. Uh, nou, bag it up. En dan was er nog eentje. Uh, dan ben ik even weten uh, welke, welke dat is. Maar volgens mij staat er nog één op. En dan ben ik even zitten zoeken. Oh ja, nou nee, die heb ik al genoemd. Laat maar zitten. Ik uh, kom er niet helemaal uit. <laughs> Dat heb je wel eens op die zondagen dat het zo van dit weer is. Dan kom je helemaal in de war. En dat is het weer tegenwoordig ook al, al een beetje aan het worden. Want uh, het lijkt wel half herfst, half voorjaar. En van de week gaan we weer, uh, gaan we weer te gewoon terug naar de winter. Tijd uh, om dan weer terug te gaan. Dan ga ik weer eens even fijn terug naar de jaren 60. Hoewel, 60 met een uh, nieuw jasje eromheen. Tangerine and Friends. Trees passing the streams to the sea over leaves by Adam's own on the road, on and on under the mountain. Remember what the kid once said While saying he was probably too busy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 Where to throw where to throw the stone?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 And the throne makes a target for oh. Throw the Stone van Kees Mayfield. Ja, het, het, het zal fantastisch uh, gaan. Hij schijnt, uh, wat ik uh, begrepen heb, nu uh, met een aantal maten eventjes uh, te gaan oefenen in de oefenruimte. Uh, dit alles om misschien straks met uh, compleet nieuw materiaal te gaan komen. De EP heeft hij al. Dat, daar staan vijf nummers op. Where to throw the stone at all. Alright, Louise. Dat is trouwens ook een heel leuk nummer. Chicken Hardness. En hardness. Our Mom. Het zijn vijf nummers die hij heeft uitgebracht. En hij was uh, de publiekswinnaar uh, bij de finale van de Grote Prijs van Nederland uh, afgelopen december in Paradiso. Dus en ik weet nog, met dat nummer Where to Throw the Stone er stond uh, half uh, Paradiso daar op dat, uh, op dat vloertje te stampen. Eh, want hij had uh, gewoon uh, ja, wat, uh, wat drums had hij nodig. Gewoon natuurdrums. Uh, nou, dan heeft hij uh, de halve zalen gewoon uitgenodigd om op het podium plaats te nemen. Dit is de laatste. En uh, ze zijn in uh, Groningen bezig. En om het een beetje in stijl af te sluiten, doen we het met Ravolva en voorbedden. Wat mij betreft, straks veel plezier met Lena tussen 2 en 5, zondag in Kennemerland. En ik ben er volgende week weer. Maar dan wel met Suus de Grote Daag. La Your colorful home like the company you keep I saw you go down into a low Keep it here, sometimes it's better not to show change for better so don't you mind where you'll be gone cause it's not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 In Tunesië is het hoofd van de presidentiële garde gearresteerd. Hij en enkele van zijn ondergeschikten worden beschuldigd... van het ondermijnen van de staatsveiligheid en aanwakkeren van geweld. Het hoofd van de presidentiële garde werkte voor Ben Ali... de Tunesische president die eergisteren naar het buitenland vluchtte... na weken van protesten. De politieke leiders van Tunesië...